Willen wij nu de Heere zoeken in ons gebed, Onze Vader die in de hemel is, mogen wij vanmorgen hierbij één zijn, opdat wij uw naam heiligen en verhogen. U geeft de lofzangen zelf en we mochten uw lof aan het begin van deze dienst zingen. Uw grootheid en uw majesteit, uw heiligheid. En heren, als wij dat alles zo horen en het komt vanuit het diepe besef dat u... Onze Here en onze God bent. Here, dan naderen we tot U met schroom, want we luisterden naar uw heilige wet, die U uw volk en allen die U vrezen geeft, opdat wij in uw weg zullen wandelen. En Heren, telkens weer als we uw wet en ook de woorden van de Heer Jezus Christus horen, dan voelen we het, ja geeft dat we het allen gevoelen zullen, dat wij hebben gezondigd, dat het uw wet is die roept opdat wij ons tot u zouden keren, opdat wij van u alles zouden verwachten en ook mogen ontvangen. Opdat u ons het hart bekeert, voor het eerst of opnieuw. Opdat u ons hart ontzondigt en onze ziel, heren, die meelaats is, wordt gereinigd. En dat vragen wij u. Voor allen hier in de kerk en ook thuis of wanneer naar deze dienst zal worden geluisterd dat u die weldaad ons wil schenken. Het reinigen van het hart in het bloed van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hoor dan naar ons gebed en geef wat we van u bidden. Geef dat wij vanmorgen ervaren mogen dat u de grote rustbrenger bent... De vrede in de Heer Jezus Christus uitdeelt. Ja, dat U het zelf bent die komt in ons midden door woord en geest. En mogen we dan, Heer, ook deze morgen hier zijn om van U het onderwijs te ontvangen uit de schriften, de profetieën. Ja, dat het ons, Heere God, vanmorgen duidelijk wordt wat het doel en zin. Van ons leven is. En dat is toch, daartoe schiep u ons dat wij u dienen. En omdat we het niet meer kunnen uit onszelf, bent u zo goed en zo groot. Dat u het ons schenken wil. Het nieuw wil maken. Maak het dan vandaag opnieuw, nieuw. En geef dat wij op deze dag uw heil en uw zegen ervaren zullen. Ja, dat wij in die gelukzaligheid reeds mogen leven, al de dagen van ons leven. Hoor dan naar ons gebed, wat we ook tot u zenden voor heel uw kerk. Waar ze ook is op deze wereld, voor u is deze wereld toch niet te groot. U bent de almachtige schepper, u ziet ze, u kent ze overal. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar u ziet het. En u hoort het en daarom vragen wij. Maak uw kerk sterk in deze wereld. Wees ook met hen die worden vervolgd en verdrukt. Ja, die door andere godsdiensten worden belaagd. En heren, dan bidden we dat ook voor ons vaderland. Waarin zoveel dingen bezig zijn afgodisch om uw koninkrijk te breken. Vader. Wil ons land, ons volk en alle die onder ons wonen, ook de vreemdelingen in onze poorten, wil ze genadig zijn. En hoor ons gebed en geef dat we zo u mogen ontmoeten in uw woord. En we ons niet zullen terugtrekken of ons hart ervoor verharden of afsluiten, maar dat het ingaat en dat het ons wij u brengt en aan u verbindt en blijft verbinden. Om Jezus wil. Amen. Wij willen vanmorgen de Bijbel weer openen in het boek van de profeet Jezaja, Jeremia. En ik ga verder daar waar we vorige keer gebleven zijn... En ik heb gemerkt, een van de kinderen in de kerk heeft mij het vragenboekje gebracht met de antwoorden. Ik vond dat bijzonder mooi, dat dat helpt. En ik dacht, we moeten daar verder gaan. Jeremia 1, vanaf het dertiende vers. Want dan worden onbekende woorden bekend. En naar ik hoop ook geliefd. Jeremia 1 vers 13 tot en met het einde. En de Heere, en het woord van de Heere geschiedde voor de tweede baal tegen mij en hij zei, wat ziet gij? En ik zei, ik zie een ziedende pot, waarvan het voorste deel tegen het noorden is. En de Heere zei tegen mij, van het noorden zal zich dit kwaad opdoen, over alle inwoners van het land. Want zie, ik roep alle geslachten van de koninkrijken van het noorden, spreekt de Heere. En zij zullen komen en zetten een ieder zijn troon voor de deur van de poorten van Jeruzalem en tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. En ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid, dat ze mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor de werken van hun handen. Gij dan, gord uw lendenen, en maak u op, en spreek tegen hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik voor u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, ik stel u heden tot een vaste stad, tot een ijzeren pilaar en tot koperen muren tegen het ganse land. Tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesters en tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen. Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u uit te helpen. Wij willen vanmorgen gaan luisteren naar dit tweede gezicht, visioen. En de tekst voor de prediking vanmorgen is vers 13 en 14 en het eerste gedeelte van 17. En het woord van de Heer geschiedde voor de tweede maal tegen mij en hij zei, wat ziet gij? En ik zei, ik zie een ziedende pot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 Voordat wij met de hulp van de geest des Heren deze woorden overdenken, willen wij met elkaar gaan zingen en wel van Psalm 19, het vijfde en zesde vers des Heren Vrees is rijn. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En het zesde vers dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? 5 en 6 van Psalm 19 en u mag dan uw gaven geven. De eerste collecte is voor de diakonie met bestemming op weg met de ander. Ik neem aan dat u deze vereniging kent. Deze vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. Het is dus een jubileumjaar en misschien mag het een jubileumgave zijn. De tweede is voor de kerk en bij de uitgang is de collecte voor de kerk, bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En ik beveel alle drie deze collecte van harte bij u aan. Verder heb ik nog één mededeling. We willen u herinneren aan de landelijke zendingsdag. aanstaande donderdag 3 augustus in Driebergen, die om kwart voor tien begint.